Top 3 van de top 2000 van 2013 alvast gehad. Daar hoef je dan uh, het laatste half uur in uh, 32 december niet meer naar te luisteren. Um, we gaan zo meteen verder, twee uur lang, met het programma van Hans Wassenaar. Want Hans die zit in Duitsland, in Berlijn. Lekker te genieten van de Glühwein en de bokworst. Dus wij nemen zijn programma even waar. We gaan zo meteen door naar het nieuws en de berichten. Zo.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 In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 2 kilometer richting Amersfoort. Ook file bij Eembrugge 3 op de A13 Den Haag Rotterdam bij het Kleinpolderplein 5. A20 Groep van Holland Gouda bij het plein 3 en bij Moordrecht 2. A27 Utrecht-Preda bij Knappert-Lunette 2 en bij Lexmond 4 kilometer. A28 Amersfoort-Utrecht bij knappert rijns 5. En op de N15 Maaslakte-Rotterdam voor de Tunnel 5 kilometer. Dat heeft te maken met de hoge vrachtwagen die daar stond. Tot zover de verkeersinformatie.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 verwacht je om de, dit tijdstip de stem van Hans Wassenaar te horen... ...maar vandaag uh, is hij niet aanwezig, hij zit in Duitsland... ...te genieten van allerhande lekkere zaken en leuke dingen... ...zoals kerstmarkten, etc. maar volgende week is hij niet meer. Hij heeft mij gevraagd om uh, even waar te nemen... ...dus het regionieuws, Nieuws, nieuws en berichten uit de omringende gemeente van Zandvoort... ...die krijgt u van mij, het Gezondheidsplein en het weer om half vijf en half zes... ...en natuurlijk heel veel muziek. Van Hans krijg je muziek uit heden en verleden... Ik ben alleen maar van het verleden. En we beginnen met de Thielman Brothers en Maria. Beautiful sound I've ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the most beautiful sound in the world in a single word. Mm. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl. say hey. say De eerste twee nummers in dit programma van Hans Wassenaar... dat waren de Tillman Brothers en uh, Maria... en daarna het volgende de Cats en Lia. Eerste bericht, uh, celstraf voor douaniers wegens invoer kook. Twee douaniers zijn door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld... tot celstraffen van vijf jaar... wegens invoer van circa elf kilo cocaïne. Eén oud douanier kreeg zes jaar opgelegd, twee anderen uh, drie jaar. De oud-douanier is volgens de rechtbank de organisator van de smokkel geweest... en heeft zijn twee voormalige collega's omgekocht. De cocaïne is in september 2011 per post uit Suriname naar Nederland gekomen... verpakt in een doos. Twee douaniers zorgden ervoor dat de zending ongecontroleerd werd doorgelaten... op aangeven van hun oud-collega. Een sprookjeswandeling gaan we het nu even over hebben. Op zaterdag volgende week zaterdag 21 december wordt er in het gezellige van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een activiteit voor de jongste inwoners van Zandvoort aan zee. Van vier tot zeven, in de middag tot de avond, zeven uur dus, zullen er ruim 40 sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuwitje met haar zeven dwergen, Pinocchio en Giapetto natuurlijk, maar ook Roodkapje en de Wolf, Peter Pan en Kapitein Haak, zij wandelen ook rond en nog een heleboel andere figuren. Ook de kerstman is met zijn gezin aanwezig. Dit jaar heeft hij zelfs zijn moeder meegenomen. Alle kinderen mogen met de kerstman en zijn gezin op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het terras van Grand Café XL. Nog een bericht uit Zandvoort. Een origineel idee van een makelaar in Zandvoort. Bij de koop van een huis krijgt de kerstverse eigenaar een kunstwerk cadeau. De verkoperde partij betaalt voor de kunst. De kunstenaars in Zandvoort zijn positief over het project... En er is al een wachtlijst van kunstenaars die mee willen werken. De makelaar heeft ook kunstwerken tussen de verkoopfolders in zijn kantoor staan, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen Die ze haar nog geven kon op een polsperon En dan schrikt ze wakker en hoort dezelfde taal die lijkt verdwijnen, niet meer nationaal. Ze zijn terug en niet teruggefloten. Hetzelfde slag, dezelfde vlag, hetzelfde lied. Ze zijn terug.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 Voor diegenen die het nog niet helemaal in de, de gaten hebben. Vandaag in, het uur, in deze twee uur van Hans Wassenaar draaien wij alleen maar Nederlandse pop. Nederlandstalig of Engelstalig of anderszins. Maar alleen maar van Nederlands makelij. En uh, uit het verleden, dat hebben we eerlijk gezegd. Um, weer een bericht. De kwaliteit van leven in Nederland is tussen 2010 en 2012 voor het eerst in 30 jaar verslechterd. Dat komt vooral doordat Nederlanders door verminderde koopkracht... minder op vakantie gingen en het cultuurbezoek afnam. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau woensdag in een rapport. Ook stagneerde de groei van het autobezit... en nam het gebruik van het openbaar vervoer af... waardoor mensen minder mobiel werden. Toch was de kwaliteit van leven... een combinatie van welzijn en welvaart... vorig jaar beter dan tien jaar daarvoor, staat in de publicatie... De Sociale Staat van Nederland 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Between them ...en dat was Bonnie St. Clair. Je kan zeggen wat je wil van Bonnie... ...maar zingen kan ze sowieso. We gaan even naar het uh, gezondheidsplein... ...en we gaan het hebben over uh, de ziektenkostenverzekering. Ieder jaar verandert de ziektekostenverzekering ...en vanuit de overheid wordt bepaald... ...welke medische noodzakelijke kosten... ...er vanuit het basispakket vergoed moeten worden. Hieronder vallen onder andere de kosten voor huisarts... ...geneesmiddelen, ziekenhuiszorg... ...en behandelingen bij medisch specialisten. Deze basisverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht. Als je medische kosten maakt die niet binnen deze basisdekking vallen... ...dan kun je je hiervoor aanvullend verzekeren. De vergoedingen in het basispakket blijven in 2014 vrijwel gelijk aan die van 2013. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de Natura en Restitutiepolis... ...en de vergoeding voor psychische zorg... De eigen bijdrage wordt in 2014 10 euro duurder en komt uit op 360 euro. Wanneer je een zorgverzekering gaat kiezen is het aan te raden om van tevoren je zorgwensen in kaart te brengen. Vervolgens kijk je of de kosten hiervoor gedekt worden in het basispakket of dat je een aanvullende verzekering nodig hebt. Slik je bijvoorbeeld de pil, kijk dan bij welke verzekering de kosten hiervan gedekt worden. Zorg er anderzijds voor dat je je niet oververzekerd. Hiermee wordt bedoeld dat je je niet hoeft te verzekeren... voor kosten die je naar alle waarschijnlijkheid toch niet gaat maken. Draag je bijvoorbeeld geen bril of lenzen... dan hoef je je hiervoor natuurlijk ook niet te verzekeren. Of ben je in de overgang... dan hoef je de kosten voor anticonceptie niet mee te verzekeren... maar kies je eerder voor bijvoorbeeld een extra tandverzekering. Maak jij überhaupt weinig kosten... dan kan het ook interessant zijn om je eigen risico te verhogen... Hierdoor gaat de maandelijkse premie laag. Kijk ook naar de mogelijkheden om je eventueel samen met je partner te verzekeren. Je kunt één keer per jaar overstappen van de zorgverzekering... en je, doet dit, je dient dit te doen voor 1 januari van het nieuwe jaar. En let erop dat de post tijdens de feestdagen in december er langer over kan doen. Dus zorg dan dat je je opzegging tijdig verstuurt. Sommige verzekeraars zeggen de oude zorgverzekering voor je op... en dan hoef je zelf niks te doen. Vraag het altijd wel even na. Als je jouw belangrijkste wensen op een rijtje hebt gezet... dan kun je je zorgverzekeringen gaan vergelijken. Zo kun je kijken welke verzekeraar het beste bij jou past... en waar je het voordeligste uit bent. Sommige nummers zijn zo bekend... die hoef je eigenlijk niet eens meer af te kondigen... misschien zelfs niet eens aankondigen. Eh, nou, dat doe ik dus ook niet. En we gaan door met de regio-nieuws... uit de omringende gemeente. De vraag is, is dit een omringende gemeente? De stad Sibiu in Roemenië? Eigenlijk niet, maar vooruit. We gaan het toch doen. De politie in Roemenië heeft in een flat in de stad Sibiu... een ware kunstschat ontdekt. Het gaat om 22 schilderijen... die al ruim 10 jaar geleden gestolen waren uit particuliere kapellen in Italië. Het gaat om een verzameling kunstwerken uit de Renaissance... met volgens de politie een waarde van zeker 400 miljoen euro. Deskundigen zeggen dat de olieverfschilderijen nog veel meer waard zijn. De oudste werken zijn afkomstig van voor de 15e eeuw. De Roemeense politie kwam de collectie per toeval op het spoor... na een huiszoeking in de flat... omdat de bewoner werd verdacht van diefstal van iconen uit Roemeense kerken... De agenten troffen in het huis schilderijen aan en maakten daar internationaal melding van. Daarop kwam de Italiaanse politie in actie die afreisde naar Roemenië. I know St. James Infirmary And I saw My baby There luistert naar Sexuality van Candy Delver en zojuist het nummer St. James Infirmary van Johnny Candle en The Heralds. Weer even een bericht. Het weekblad Elzevier heeft directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum in Amsterdam... uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2013. De 52-jarige directeur heeft op inspirerende wijze een weg uit de crisis gewezen, stelt Elsevier. Pijbus hield in 2013 voortdurend alle ogen op zich gericht zegt hoofdredacteur Arendo Joustra. Eerst in de aanloop naar de heropening... waarin hij in de finale fase de restauraties en herinrichting... grotendeels naar zijn hand wist te zetten... en daarna de grootste, opening, de grootste opening zelf... met juichende recensies in de nationale en vooral internationale pers. En vervolgens de beloning van het publiek. Het Rijksmuseum heeft sinds de heropening op 13 april... al meer dan 2 miljoen bezoekers ontvangen... Het blad riep vorig jaar koningin Beatrix uit... tot Nederlander van het jaar 2012... en daarvoor kreeg premier Mark Rutte de titel. Elsevier roept sinds 2004 een Nederlander van het jaar uit. De eerste was Arjan Hirsi Ali... gevolgd door Rijkman Groening, de voormalige topman van de ABN AMRO. Just say.